Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Arbeidsmigranten zijn vaker het slachtoffer van een ongeluk op het werk dan andere werknemers, blijkt uit onderzoek van de arbeidsinspectie. In 2022 en 2023 waren er ruim 4400 ongevallen op het werk. Bij 1 op de 20 ongelukken was het slachtoffer een arbeidsmigrant. Volgens de arbeidsinspecties komt dat vooral doordat ze de taal niet altijd goed begrijpen. en Daarnaast werken arbeidsmigranten vaker op risicovolle werkplekken, zoals in de ...metaalindustrie en slachterijen. Een man die in 2022 filmde hoe een kennis van hem verdronk... ...krijgt twee maanden cel. De rechter neemt het hem kwalijk dat hij niet eerder in actie kwam... ...om zijn kennis te redden, die aan het zwemmen was in een plas in Den Bosch. De man zegt dat hij dacht dat zijn kennis een grapje maakte... ...en dat hij enorm veel spijt heeft van hoe hij heeft gehandeld die dag. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt 135 miljoen euro nodig te hebben voor de bestrijding van M-pox. Dat virus, dat eerder apenpokken werd genoemd, grijpt vooral in Afrikaanse landen om zich heen. In Congo werden laatst in één week meer dan duizend nieuwe M-pox besmettingen gemeld. En dan nog even naar deze vrouw. Hey, Lizzo natuurlijk. Ze is nu zelf juice. Op Insta deelt ze een foto vanaf haar vakantieadresje op Bali... met als caption dat ze er even tussenuit gaat. De komende tijd gaat Lizzo geen muziek maken en staat ze ook niet op het podium. In mei maakte de zangeres bekend dat ze kampt met mentale problemen... nadat ze in december in opspraak kwam. Ze werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag... door meerdere achtergronddanseressen en oud-werknemers. Wanneer Lizzo voor de rechter moet komen is niet bekend. Het weer dan nog. Vanavond op de meeste plekken droog. Alleen in Groningen kan nog een buitje vallen. Morgen vooral veel zon met soms wat bewolking. Het wordt dan wel weer wat warmer. 23 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 We gaan weer even terug naar 2021. Um, op het uh, moment dat ik uh, namens de Zandvoorsomroep op een gegeven moment uh, bezig ben uh, om een Dutch Grand Prix weekend uh, te doen op de zondag. En uh, eigenlijk heb ik uh, da daarvoor al een beetje bekeken. Van, uh, als er nou toch iets wat ik uh, een beetje onder de aandacht uh, brengen, wil brengen, dan is het een nummer uit 2015 van Low Addicts. Waar een uh, vriend Dylan Zonne van achter zit. Onder meer... Dylan stond ervan, want er zitten er nog twee. Uh, Tessa Lamers, die we kennen natuurlijk als Lassette en Maaike van der Weide, want dat zijn het uh, drietal in de huidige samenstelling. En Hide and Seek is dan uh, deze stevast... die tijdens dat weekend dan even weer voorbij komt... om ook een beetje het dance gehalte weer een beetje smoel te geven. Vooral die feestvierende mensen die hier uh, in Zandvoort uh, terechtkomen om een beetje uit de bol te gaan naast die Formule 1. Nou, dit uh, komt er in de verste verte niet in de, in de buurt... maar het is wel een beetje dansbaar, eerlijk gezegd. Panda aan de maar met Toe. Dat dit uh, wordt gedaan en gemaakt is het 22 augustus. En deze single komt dus vrijdag 23 augustus uit. En dan uh, weet je dus dat hij dan weer uh, ergens te vinden is op uh, verschillende streamingsdiensten. Geldt niet voor de single die je ervoor hebt kunnen horen met uh, panda waar waar. is een band die geografisch uh, van de, uh, toch uit verschillende plekken vandaan uh, van uh, komt uh, in het land. Deels uit deze provincie en deels uit Zuid-Holland. Dat is uh, altijd wel heel erg leuk uh, in dat opzicht. Maar uh, omdat de muzikanten min of meer hun, uh, ja, hun, hun vestiging hadden in Haarlem... Omdat het uh, allemaal in Holland conservatorium. Uh, muziekstudenten, kun je dus eigenlijk min of meer zeggen dat het een Noord-Hollandse bed is. Goed, de, de meningen kunnen daarover verschillen. Dit is de band die ook in Sinatol vanavond te zien is op deze 22 augustus. Dan heb ik het over Red en Lethal Dance.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 Nou, dat is uh, nog maar de vraag. Of we al lang weg zijn uh, met uh, dit nummer. Want het, uh, we hebben het erover. Sepp Adams met Long Gone. Daarvoor hoorde je Red Veen met Lethal Dance. En op het moment dat ik dat zeg... Uh, is het 22 augustus als dit programma in elkaar getimmerd wordt. En speelt Red Veen in Sinatol. Weer terug naar uh, waar het eventjes begon met de afkondiging. Want Sepp uh, Adams uh, heb je kunnen horen met Long Gone... Uh, maar het is alweer een hele lange tijd geleden dat Seb Adams uh, de 035 popprijs wist te winnen. Toch, Seb? Want je, uh, je hangt aan de telefoon. Ja, zeker. Ja? Ja, goedenavond. Goedenavond, want uh, het is, uh, wanneer was dat eigenlijk uh, dat jij hem uh, wist te winnen? Want het is ergens wel in dit jaar geweest, hoor. Oeh, uh, even kijken hoor. Volgens mij was dat in maart. Ja, zie je? Dat, uh, oh, het is alweer vreven, van het ja. voor, voorjaar, dus dat is alweer een half jaar uh, terug. We ja, zitten klopt. alweer zo wat in de herfst. Tenminste, als ik nu alweer naar buiten kijk, dan denk ik, nou... Ja, zeker. Uh, overigens, uh, je weet uh, dat wij dit weekend... Uh, want het uh, programma wordt uh, nu in 22 augustus in Zandvoort gemaakt. Je weet dat wij een, uh, een Formule 1-circus hebben uh, de, in, in dit dorp. Ja, te gek, ja. Ja. Uh, dus, dus dan uh, weet je al van uh, het, het wordt morgen nog wel een uitdaging Want ze hebben de weersvoorspelling even gezegd Het uh, kan een beetje onstuimig worden Dus Oeh. ik zit al een beetje te kijken Of er nog ergens een McLaren of een Red Bull Of een Ferrari nog uh, overeind uh, blijft op die baan dus... ja. Ja, Maar goed uh, dat, dat, dat, dat is even voor uh, de autosportfans Weer even terug naar jou uh, Want ik zei al bij de introductie De 035 popprijs die je in maart wist te winnen ja. Uh, merk je daar nog steeds iets van? Ja, zeker. Ja, ja. Uh, ja Vooral Jim. Uh, dat is eigenlijk ja, dat, dat was de programmeur van uh, de vorstin uh, ja, Jim van heeft, Koot hè? Uh... Ja, Jim van Kooten, Ja, die heeft ons enorm geholpen met. Uh, nou, ja, ons, uh, nou ja, eigenlijk de, de, de, de verdere muziekwereld inslingeren. Mm -hmm. uh, dus we zijn bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, nou ja, op tv geweest uh, voor, voor NH NH. Ja. is Super tof. Um, en nou ja, we hebben een stadfestival mogen openen... Uh, uitverkocht stadfestival Hilversum... dus dat was echt super tof. En uh, we staan in oktober weer in de Forstin voor Patat Met... en dat is eigenlijk allemaal nog uit uh, de 0.35 popprijs gekomen. Kijk, dat bedoel ik dus. Um, Ja, dus het, het gaat heel lekker. Ja, ja uh, nou doe ik naast dit uh, verhaal van Alternative FM... ben ik ook nog eens een keer hoofdredacteur bij 3 voor 12 Noord-Holland. Jij noemt Patat Met uh, in de Forstin... Ja. Maar laat nou net uh, iemand die voor mij uh, deze functie had uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland... daar nu de hoofdprogrammeur zijn. Dat is Kirine Gijzer. Uh, die ja. heeft uh, jou waarschijnlijk dan uh, op de korrel uh, gehad, denk ik. Ja, ik heb haar zelf uh, niet, niet gezien tijdens uh, de, de popprijs. Ja. Uh, maar zij heeft het inderdaad wel helpen opzetten. En, uh, en uh, ja, zij is nu dus ook de, de hoofdprogrammeur van de Forstin. Dus daar, uh, ja, daar ga ik zeker nog wel... Uh... Mee, euh, mee babbelen. Ja, ja. Dat, uh, dat lijkt me wel. Uh, want uh, we hebben het even over patat met. Want laten we het dan toch even daarover hebben. Dat is in uh, de voorstelling in Hilversum. Wanneer is dat? Dat is volgende maand, geloof ik, toch? Uh, dat is 18 oktober. Nog verder weg. 18 ja, oktober. Ja, dus we hebben nog even. Ja. Uh, weet je dat dat een hele bijzondere dag is? 18 oktober. Ja. Ja, ben ik jarig. Oh, <laughs> tof. Nou, nou uh, kom langs. Dan nou, de... Nou, de bij taal, ja, uh, uh, ja ik, uh, ik weet het niet, maar Hilversum uh, ligt niet naast de deur van mij. Dus ik <sat> ja, bedoel... Nou, ik... <laughs> dan <laughs> moet ik ergens een, een B&B hebben. In. Dus uh, ik weet ja. niet <laughs> of, ik dat, uh, of ik dat ga trekken. Maar goed... Ja. Uh, Um, oh, ja, klopt. je bent niet uh, volgens mij de enige die dan uh, bij Patat Met uh, staat te spelen, want er zijn er nog een paar, hè? toch? Of niet? Ja, klopt. Ja, we staan met, uh, met twee bandjes, ja. uh, Friday en de uh, nieuwe band die uh, is of net aangekondigd of die wordt nog aangekondigd. Ja. Uh, en ja, het is drie bandjes voor 57 en je krijgt er een Patatje Met bij, dus dat is echt ja, een heel tof concept. Ja. Uh, en dat in de Forstin. ja uh, heeft de vorstin dan een, uh, een deal met de plaatselijke patatboer ergens op de, op de hoek of zo? Uh... Ik heb geen idee hoe ze het doen, maar ze doen het al even en het, oh. het loopt heel erg goed. Dus, ja, uh, dus, dus voor die mensen die er naartoe gaan, uh, je hoeft je eten niet mee te nemen, want er wordt voor je nee, gezorgd. Ging, ja, ik ging er <laughs> eigenlijk wel vanuit dat, uh, dat Jim gewoon uh, patat staat te bakken. Af, dus, uh. <laughs> dat, dat, dat vind ik wel, uh, vind ik wel, wel heel, heel, heel bijzonder. Yeah. Ja, nou ja, goed. wie uh, is dat idee vandaag gekomen? Weet jij dat to, toevallig dan? Uh. Uh, ja, ik, ik, ik weet dat dit een van de ideeën is van, uh, van Jim, maar het, ja. het zal wel een samenwerking zijn ja. Ja, dat, maar, uh, dat lijkt mij ook, denk ik, in ja. dat opzicht. Uh, maar goed, misschien heet die snackbar daarvoor, zin. Dat weet je natuurlijk ja, niet. <laughs> ja. um, even over jou, want uh, ja, Long Gone is uh, een tijdje terug al uitgebracht. Dat is volgens mij een beetje direct nadat je die popprijs uh, wist te winnen, denk ik? Ja, klopt. Ja, hè? Uh, ben jij tussendoor, want uh, er komt dus nu, uh, want dat is de aanleiding waarom ik even met je praat, uh, de, ja. een nieuwe single, maar uh, komt daarna nog uh, meer aan van, uh, van jouw kant? Ja, zeker. Ja, we, we gaan ook rondom uh, Patat Met gaan we wat uitbrengen. Mm -hmm. uh, en we zijn nog met een aantal andere nummers bezig uh, die of eind dit jaar of begin volgend jaar uh, uitkomen. En dan werken we eigenlijk naar een, uh, naar een album toe. Ja. Um, dus ja, er komt echt heel veel leuks aan. Ja. Uh, en de eerstvolgende is inderdaad, uh, nee, die komt dan nu uit en dat uh, is more than you know. Ja, ja um, want ja, uh, jij zit dus niet uh, stil. Hoe, hoe werkt dat uh, bij jou? Uh, komt dat, ja, komt dat uh, zo in één keer aanwaaien of uh, dat je ergens op de fiets zit en ik denk, oh, ik moet even in de remmen knijpen, ik moet iets opschrijven of wat dan ook. Hoe, hoe werkt dat uh, bij jou in het uh, brein? Uh, uh, vertel ons eventjes hoe dat, uh, hoe dat uh, bij jou eruit ziet om muziek te maken en natuurlijk ook de tekst uh, te schrijven. Ja, soms dan moet ik er echt voor gaan zitten. Dan, uh, dan moet ik echt zeggen, van, nou, nu neem ik even de tijd om met mijn gitaar te zitten... ...akkoorden te schrijven, uh, tekst te schrijven. En het is ook inderdaad heel vaak... Uh, ...want ik fiets heel vaak over de, over de hei hier... Uh, ja, ...en dat ik inderdaad echt gewoon iets uh, in me op... Komen. En dan moet ik even stoppen, even in mijn telefoon schrijven. Ik heb één keer gehad dat ik eigenlijk gewoon een heel couplet en refrein uh, in mijn hoofd al geschreven had. Ik heb de tekst opgeschreven, mijn huis gefietst, ik heb een gitaar gepakt. En ik had eigenlijk ook de akkoorden al in mijn hoofd zitten. Oh? Uh, dus ik had het nummer al af voordat ik hem zelf had gehoord, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat, zo werkt het soms ook. Uh, maar het is wel zo, ik schrijf altijd eerst akoestisch uh, voordat ik... Uh, ja, in de computer met productie aan de slag gaat. Ja. Uh, dat is bij mij wel echt uh, ja, een ding. Ik wil het gewoon echt op akoestisch gitaar ook kunnen laten werken... Uh, voordat ik het uh, goed ga klink uh, laten klinken, zeg maar. Ja, uh, als ik jou zo hoor, betekent dus ook dat jij gewoon akoestisch... je yeah, eentje yeah, dat lied uh, ergens kan laten horen. Ja, zeker. Ja. Ja? Dat, dat zou je dus uh, kunnen doen, in dat ja. opzicht. ja. Ja, heb je dat al eens een keer eerder gedaan in, in, in die rol? Of, uh, en ook in uh, die hoedanigheid? Ja, op zich heb ik wel een paar keer wat akoestisch gedaan. Bij dit nummer nog niet. Nee. Um, maar ik heb bijvoorbeeld wel, nou ja, dat was dan voor, uh, voor NH, uh, hebben we een uh, akoestische versie van Long Gone op de hei opgenomen. Ja. Dus dat was, dat was heel tof. Um, ja, dus ik, ik, dat is voor mij wel belangrijk, dat de liedjes altijd op die manier werken. Ja. Ja. Uh, dan kom je eigenlijk ook op het uh, verhaal uit van uh, hoe belangrijk is het dat het, een, een nummer dan uh, akoestisch overeind uh, blijft staan. Ja, ja, ik vind dat heel belangrijk. Ik, um, uh, ja, ik vind altijd sowieso de tekst is voor mij heel belangrijk. Um, ook bij, bij More Than You Know, het gaat echt vooral om de tekst en... Uh, nou ja, daarom is het ook uiteindelijk een best wel kort liedje ge uh, geworden. Mm. Omdat ik mijn punt eigenlijk al gemaakt had in uh, nou ja, twee minuten uh, tien ongeveer. Ja. En ik dacht, ja, het heeft ook niks meer nodig. Dit is gewoon het verhaal wat ik wil vertellen. Um, dit is het, het hele punt wat ik wil maken, wat ik moet maken met dit liedje. Ja. En ja, als dat is wat het nodig heeft, dan... Uh, ...dan durf ik het ook daarbij te houden, zeg maar. Ja, ja. Uh, het is ook zo van... Hè, ...want die schrijvers vaktermen... ...zoals ze dat uh, zeggen... ...kill your darlings. Ja, zeker. Ja. Ik had eerst ook een, uh, een bridge geschreven... ...dat mag je best weten. Ja. Uh, maar het, het voelde gewoon als... Uh, ja, als... Ballast. ...en dan heb je nog een keer... ...een, een, een refrein en dan ja. nog een dubbel refrein. En het voelde gewoon niet... ...alsof het het liedje uh, uh, sterker maakte. Ja. En dan, ja, dus die, uh... ja, dan is de keuze snel gemaakt, dan maar een kort nummer. Ja, en dat is uh, ja, wat het geworden is. En ik ben er heel erg uh, trots op. Ja, ja um, we gaan hem zo laten horen. Uh, voor uh, de mensen die jou willen vinden op het wereldwijde web, waar kunnen ze dat het uh, beste doen? Uh, het beste op uh, ja, Spotify, Instagram, uh, YouTube, inmiddels ook TikTok. Uh, Sepp Adams, Adams, dat is hoe je me vindt. Oké. Okay. Uh, dan gaan we die single laten horen. Lekker kort maar krachtig met een uitroepteken. Morgen komt die uit More Than You Know van Sepp Adams. En dat waren ze, uh, de Kiwi Club. Uh, ze zeggen altijd Track 24 of Track 01. Dit was Track 24, uh, want ze, zo denken ze, die twee jongens. Christieken en uh, Giel Bosboom, dat zijn de twee van de Kiwi Club. En ze waren dit voorjaar bij ons in de studio. Toen hadden we zelfs een, een twee. Uh, een dubbelpack hadden we toen, want uh, ook de autoriteit was er toen uh, bij. En uh, dat had weer ook een hele geschiedenis, maar dat ga ik hier nu niet uitleggen. Maar uh, de Kiwi Club heeft in 2022 uh, meegedaan aan de, de popronde van dat jaar. En toen had ik ze gespot en uh, toen waren ze in 23 geweest en dus afgelopen jaar om hier te spelen. Daarvoor hoorde je een, uh, een prog Dance nummer van Artistiek. Asteroid, uh, De jongen die komt uh, uit uh, de Zaan. Dat is Ruben Rietveld, die schuilt erachter. En Seb Adams, die hoorde je daarvoor. En dat had uh, weer te maken omdat dat uh, weer een nieuwe single met hem op gaat leveren. Deze dame was in de laatste editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van juli. En volgende week is het Lisette Aviva de beurt. Ik heb het over Singa met Sun Goes Down.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 stars remember us it's all right it's okay as long as you're here Dus zei ik, uh, want uh, volgende week is er weer een uh, nieuwe 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf. In dit geval een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf+. Plus. Want uh, dat heeft ook weer te maken met uh, de speciale gast uh, die uh, erbij uh, zit. En dat is David Monenburg, burgemeester van de gemeente Zandvoort. Die één keer in het jaar altijd bij Alternative FM aanschuift. Uh, Singa was degene die in de juli editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf zat... En komende week is het Lisette Aviva. Dus bijna na twee jaar weer even terug. Uh, maar wel voor het eerst in een 3 voor 12 Noord-Holland uh, editie. En dat is nieuw, want uh, daarin had ze dus nog nooit uh, geweest. Uh, aan deze alternatieve FM van de Dutch Grand Prix editie komt een eind. Want uh, ja, er is uh, geen live muziek. Omdat we de muzikanten het niet aan willen doen om, dus, wat ik al zei... Ergens aan de rand van de gemeente de auto neer te zetten. En dat ze dan het hele stuk moeten gaan lopen. Dat is Niels buis En daar sluiten we mee af met zijn nieuwe single die eraan komt. En dat nummer dat heet Lonely Farm. Dag! Sticks out in the meadows. Last one left around Leave right before the wind falls. That's when the ghosts come to heart. Bring up my family in the early spring. Once belong to one to job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 Story of the past sticks out in the meadows. Yes, it's got the lonely fog. Sticks out in the meadows. Yes, it's got the lonely fog.